dat ben je niet en uh, ja ja ja ja ja een ze en... ik dacht dat het alleen de shirtjes waren maar dat de sokken zo belangrijk waren dat had ik nee, nooit begrepen nou je wel want als, als je zeg maar een, een sliding maken ziet en je kan niet en de sokken lijken te veel op elkaar Oh, steek dat erachter wij ja, moesten even dekking zoeken want, en uh, maar goed dat was de reden dat we later begonnen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 ja, dat eindigde in een niet zo goed resultaat. 4-3 had ik begrepen. En dan was de eerste helft het team nog niet helemaal wakker. En pas in de tweede helft gingen ze echt spelen, begreep ik. Ja, alleen ze hebben we niet gehaald. Nee, 4-3, dat is ja alle drie punten in de tweede helft. Maar de tegenstander ook nog eentje. Het werd het 4-3. Hé, Son, is het team van het vandaag helemaal compleet? Nou, vrijwel. Als ik zie wat erin staat... Het is natuurlijk versterkt, de, de, de, de, de, het kan natuurlijk, dat mag niet meer dan 11 man in het veld zitten, anders doet hij dat graag. Teun vast vroeger, die flikte het gewoon, en <stasen> met zaal voor als de andere wat zwakker was, dan zet hij rustig een Russische spelertje bij. Maar goed, dat kan hij niet. Uh, maar wat er in het veld staat, ja, dan denk ik bijna wel... De de sterkste opstelling dat die, die heeft staan en hij heeft gelukkig een keuze en uh, weinig blessures vergeet ik. Nijssel Kastien speelt mee, uh, Jurman stelt mee, Kasten Slies, uh, uh, Milan berg belenkamp Jesse de Haan. Uh, ja, volgens mij, ja, ja, ja, ja. Oh, dat vonden dat is een mooie aanval van Nijverberg. Uh, het doet werkelijk alles eraan om de bal vast te houden en naar voren te krijgen. Maar goed, de tegenstanders laten zich niet zo maar hier op weg veilig. Oké, okay, dankjewel voor dit moment, John. En uh, straks komen we uiteraard voor het vervolg van deze wedstrijd weer bij je terug ja. daar in Amsterdam. En lekker genieten van het mooie weer daar, hè? Ja, er viel aan zondroepjes staan. Dan ga je nu zondroep niet af. Nee, inderdaad. Er staat veel en heel hardtop aan zondroepjes.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 en uh, je moet overal een opdracht doen. Oh, en dat, dat is wordt, het leuke ervan. Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker, want hoe meer drank erin zit, ja. hoe lastiger het wordt. Ja, of het wordt makkelijker natuurlijk. Hè? Dat zou kunnen, ligt natuurlijk een beetje aan uh, wat het is. Ja. Maar Rondje dorp is dan. Uh, ja, je kunt eraan meedoen, maar je moet je bier zelf betalen. Ik ga je leven onderbreken, want we gaan naar het voetbalsjong. Oh, ja. er is nieuws. Ja, we hebben nieuws. En we staan voor met 1-0. Kijk, dat zijn Kijk. goede berichten. Een uh, schitterende uh, opstart van Nijsselberg.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 Heel goed. Dankjewel voor dit moment. Straks komen we nog wel even bij je terug hoor. Eerst gaan we even lekker dansen. Tijdens het bokbierfestival en natuurlijk rondje dorp wordt een flink gedanst, hoor. En als je er maar genoeg bier in gooit, dan gaan mensen vanzelf dansen. Ja, ik zie soms wel eens mensen, en die zijn dan een beetje droogkloterig. Ja. Onder andere ons uh, voormalige dorpsdichter. <laughs> en dan is het een heel aardige man als je met mij praat. Maar dan heb je een slokje op, dan wordt hij heel bevrouwelijk en dan gaat hij dansen. En dat, is, dat is zo leuk. Mooi, <hijen> hè? Je hoort in ieder geval Let's Go Dancing. Nou, liep ik uh, gisteren langs dat, uh, plein, dat speelplein uh, bij uh, Marcel uh, Schorrel... Toen hoorde ik de jeugd hoorde ik deze plaats heren. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Deze song zegt, hè? Mannetjes van een paar jaar oud. Die gingen deze plaats heren. I was a boy, just about the 8th Mama used to say, don't stay out the late. With the bad boys. Always shoot the pool. Giuseppe, you're going to flank a school. Boy, it makes me sick. All the things I gotta do. I can't get no kicks.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 Ja, hooguit. Hooguit 10 minuten. Geen blessuretijd. Oh. <laughs> nee, de blessuretijd. Oké. Okay. Oké, okay, nou, we komen straks weer bij je terug, John. Dan laten we hopen dat ja. de FCS over de wedstrijd vandaag gewoon gaat winnen. Daar in Amsterdam. Dat zou mooi zijn. Daarom. Oké, okay, je hoort me straks weer naar luisteren. Dankjewel. Tot zometeen. Tot zo. Klassieker, deze van Amy Stoort. En dat nacht aan de minuten minuten over half vier. Het is inmiddels uh, rust trouwens uh, in Amsterdam. OSV tegen SV Zandvoort. Rusland op dit moment 1 tegen 1. Nou, vanmiddag in de studio uh, gezellig uh, te gast uh, Louis uh, van der Meij. En uh, ja, Louis, jij bent er ook met name bekend natuurlijk van het uh, biljarten. Ja, tuurlijk. Uh, biljarten is, uh, is mijn passie en mijn hobby. Hè? En uh, ja, dat doe ik al zoveel jaartjes. En... Uh...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 Cause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 Ja, maar daar ben ik niet bij. Dus daar kan ik geen woord over zeggen. Ik denk dat de jongens onderling wel over praten. En uh, hij, hij kan een fantastische, mooie uh, basis geven. En hij kan een fantastisch, mooi voetballer, werkelijk. Maar hij gaat nu aan de bal. Nou, en dan, uh, ja, dan houdt hij me. Ja, en dan is die bal weer net te ver voor hem. En, ja, en nou is hij aangevallen van de tegenpartij. En... Oh. Nee, dat loopt allemaal heel goed af. Het was even een aanval vanuit OSC voor de goal van uh, Jonge van Kerkman. Maar ja, die staat zijn mannetje wel. Nee, we zijn nu uh, in de tweede helft. 1-1 nog steeds uh, op het uh, op scorebord. Ja, helaas. Het is niet anders. En Santos zal echt vandaag de drie punten moeten gaan pakken. Willen ze gaan? Ja, ja, Jesse, ja, ja. Jesse gaat... Nee...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 It'll all be over One day we're gonna get so high It's time